10 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. In Schotland is het openbare leven grotendeels lam gelegd door een zware storm. Honderden scholen bleven dicht en de Schotten wordt geadviseerd om binnen te blijven. Tal van bruggen en wegen zijn voor het verkeer afgesloten... door de storm zijn elektriciteitsmasten geknakt... waardoor 30.000 mensen zonder stroom zitten. Er zijn in Schotland windstoten gemeten van 260 km per uur. Ook voor de Noord-Engelse kust bij Hull veroorzaakt de storm problemen... De veerboot uit Rotterdam kon met, 30, met 300 passagiers aan boord niet afmeren. Het slechte weer is al onze kant opgekomen. In Nederland is het vanavond ook stormachtig, vooral langs de kust. Op de campus van de Amerikaanse Virginia Tech Universiteit... zijn twee mensen doodgeschoten, onder wie een politieagent. De schutter zou door de politie zijn aangehouden bij een verkeerscontrole... waarna hij op een agent schoot. Het tweede slachtoffer werd op een parkeerplaats van de universiteit gevonden. De schutter is al een paar uur voortvluchtig... Op de campus is groot alarm geslagen, iedereen moet binnenblijven en deuren op slot doen. In 2007 schoot een student op de Virginia Tech Campus in Blacksburg 32 mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. De dode zeerollen komen in 2013 naar Nederland. Enkele delen zullen te zien zijn op een grote tentoonstelling van het Drents Museum. Er is drie jaar met Israël onderhandeld om de teksten naar Nederland te krijgen, vertelt directeur van Maarseveen vanavond in Nieuwsuur. De rollen zijn zo'n 2000 jaar oud. Ze bevatten fragmenten van de Hebreeuwse Bijbel... en worden gezien als een van de grootste archeologische vondsten van de 20e eeuw. Ze werden tussen 1947 en 1956 ontdekt in grotten bij de Dode Zee. Het weer, langs de kuststormachtige wind op de Wadden... mogelijk enige tijd westerstorm. In de nacht klaart het op, morgen in de ochtend nog wat zon in het zuiden... in het noorden buien en veel wind. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUB-verkeersinformatie. Er staan files op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij Hendrik de Hendekiel Ambacht, 2 kilometer. Voor werkzaamheden is de weg daar vanavond en vannacht dicht. A58 van Vlissingen naar Breda. Tussen knopen Zoomland en Heerle, 2 kilometer. En dat komt door een politiecontrole.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 Hoe bedenk het? Een boek kan zoveel doen. Lees er eens één. NOS, NOS Langs de lijn, met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn van donderdag 8 december. Bert van Marwijk is onze hoofdgast vanavond. De bondscoach van Oranje vertelt straks waarom hij vandaag zijn handtekening heeft gezet... onder een contract tot 2016. Ik ben tevreden, de KVB is tevreden. Iedereen weet dat ik in ieder geval voor mezelf de ruimte wil hebben om, uh, als het er een keer uh, zich iets voordoet... waarvan ik vind dat ik daar geen nee tegen kan zeggen... dat ik die ruimte krijg. Straks een uitgebreid gesprek met Bert van Marwijk... en zijn assistent Filip Cocu. Bij Ajax likken ze hun wonden. De 7-1 van Lyon bij Zagreb dreunt nog na. Vandaag viel regelmatig het woord omkoping... of zoals Ajax ziet, Sjaak Zwart het zegt... De eerste klaspiekpartij. Je kan niet in uh, 7 minuten vier goals maken. Dat kan niet. Het is gewoon gespeeld. Onze hockeymannen verloren vannacht met 4-2 van wereldkampioen Australië. De finale van de Champions Trophy is daardoor ver weg. Ja, ik denk met de potentie die we in ons team hebben... dat wij gewoon nog echt een heel stuk beter kunnen. En ook beter zullen moeten. Verder praten we u zo bij over de EK-korte zwemmen. Dat en meer tot 11 uur op Radio 1. Het zwemmen dus. Vandaag begon het EK Zwemmen -korte baan in Polen. Verslaggever Bob van der Tak zet de belangrijkste Nederlandse prestaties op een rij. De meeste Nederlandse topzwemmers vinden het EK -korte baan niet passen in hun olympische voorbereiding. En dus treedt Nederland met een piepjonge ploeg aan in Stettin. Jonge talenten die ervaring kunnen opdoen. Dus een medaille regen hoeven we niet te verwachten de komende dagen. Vier finale plaatsen waren er wel vandaag. Onder meer voor de 4x50 meter vrije slagestafette bij de Mannen. Die halverwege de race nog derde lag... maar uiteindelijk als vierde aantikte achter Italië, Rusland en Duitsland. De meest aansprekende prestatie vandaag werd geleverd... door Wendy van der Zande op de 200 meter wisselslag. Zij zwom een nieuw Nederlands record, 2-0-9-66. En dat leverde uiteindelijk een zesde plaats op. En van der Zanden zwom daarmee... In één dag zo'n drie seconden af van haar persoonlijk record. Ze presteerde dus boven verwachting. Het nou, dat was best wel lastig. Want ik, uh, ik had wel de finale plaats gehoopt. Maar als je dan de dag van tevoren de startlijstje zien krijgt, en je staat naar 28 ste ja, Dan denk je wel van hij moet flink aan de bak. Maar vanochtend ging het gewoon super en dan ga je af achter de finale in. En dan uh, denk je van ja, als ik, dan heb je ook je doel al bereikt en dat het dan nog, nog beter gaat. En, uh, je zult er weer 1,2 seconden vanaf. Ja, dat is echt super. Ik was eerst nooit zo goed in schoolslag, maar ik ben dat de laatste maanden dus steeds weer een paar keer gaan doen. En het ging gewoon steeds beter. En, uh, ik heb wel wat techniek schoolslag gedaan, maar uh, ja, er is gewoon zoveel zo winst nog te balen. Als ik zie met hoeveel winst ik nu dit toernooi inga, ja, met zo'n beetje techniek doen, kan het alleen nog maar beter worden. of the mind Geeft toch weer een beetje een wielergevoel naar boven van Roenhezen. Straks in Langs de Lijn, zoals beloofd, een uitgebreid gesprek met bondscoach Bert van Marwijk en assistent Philip Koku. Maar nu eerst de Nederlandse hockeymannen. Die hebben bij het toernooi om de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland met 4-2 verloren van wereldkampioen Australië. Door dat resultaat is Oranje nog niet uitgeschakeld voor de finale. Maar de ploeg heeft het niet meer in eigen hand. Gerard de Groot praat na met één van de spelers van Oranje. Taken, taken maar. 4-2 Australië. Eh, ja, na afloop van de wedstrijd ook weinig beleving bij jullie. Alsof jullie erbij neergelegd hebben dat Australië gewoon de beste is. Nee, ik denk dat dat totaal niet zo is. Ik denk alleen dat we totaal leeg zijn na deze wedstrijd. We hebben juist kaart gevochten, er alles aan gedaan om, om uiteindelijk in die wedstrijd terug te komen en volder erop te gaan. Dus ik denk meer juist dat het uh, een teken is van het feit dat we er alles aan gedaan hebben... ...dat we onszelf helemaal leeggevochten hebben, dan, uh, dan berusting. Ik denk als je de teleurstelling zag. Alleen het, uh, ja, teleurstelling was er zeker. Alleen uh, ja, de, het vechten waar jij het over hebt, dat, dat was er niet meer. Maar gewoon was eigenlijk meer omdat we gewoon echt helemaal leeg zijn. Maar dat, dat zeg ik ook niet hoor, dat jullie niet gevochten hebben. Maar aan het eind van de rit zeg je dan van, ja, we hebben het geprobeerd. We hebben het keihard geprobeerd, maar het zat er gewoon niet in. Nee, nee, zo, uh, zo uh, voelt het zeker niet bij mij. Het was gewoon balen dat we op 1-1 gelijk koorden krijgen, 2-1. Eh, omdat we hard gevochten hadden om terug te komen in de wedstrijd. Eh, vervolgens moet je gaan drukken. Eh, waardoor, je, waardoor je zelf gewoon meer ruimte weg moet gaan geven. En eh, ja, dan, eh, dan is dit Australië gewoon een, natuurlijk een, een wereldelftal. En eh, op het moment dat je te veel ruimte gaat geven, dan kunnen ze echt weer heel goed hokje. En eh, daar lag uiteindelijk het, het probleem. Dus dat wij na die 1-1 gelijk 2-1 tegenkregen, waardoor, waardoor wij weer moesten gaan drukken. En eh, hebben ze ons uiteindelijk kapot gerend. Ja, maar ze zijn toch ook de beste eigenlijk? Ja, dat, dat zijn ze ook zeker. Maar uh, het is niet dat we, we, we ons erbij neerleggen dat zij, dat zij de beste zijn op dit moment. Ze zijn nummer 1 van de wereld, wereldkampioen. Uh, favoriet voor dit toernooi. Uh, maar dat, is, dat, geef, ja, dat zegt niet dat wij ons erbij neerleggen dat ze dat ook zijn. Is het tijd uh, tot Londen om uh, op dezelfde hoogte te komen? Ja, zeer zeker. Ik denk uh, dat wij uh, als team uh, nog heel hard groeiende zijn. Uh, en dus wedstrijden leren we alleen maar heel veel van. Uh, wij moeten, uh, moeten kijken waar, waar wij nog wat winstpunten kunnen pakken. Uh, en uiteindelijk, de uitslag is 4-2. Maar we hebben er ook wel het lichtpuntje gezien. Wat ik al zei, de tweede half komen we gewoon terug. En uh, zijn we gewoon, uh, waren, konden we gewoon de hele tijd goed meekomen. Alleen, uh, ja, achterin nou, uiteindelijk geef, ja, moesten we te veel ruimteprijs geven. Maar, maar wanneer ben je dan uitgeleerd, uh, Taken? Wanneer kun je zeggen van, nou, uh, we hebben het onder controle? Want er is... Je zegt, er is genoeg tijd, maar ik denk dat er niet zoveel tijd meer is. Nou, we gaan en nog, geen meetmomenten meer. Nou, we gaan nog drie, drie weken naar Australië in februari. wanneer uh, we spelen volgens mij nog drie, vier of vijf keer zelfs tegen Australië. Dus dan kunnen we weer kijken. En, uh, ja, dit, zijn, dit zijn inderdaad de meetmomenten. Wij weten dus waar, waar, ja, hoe hoog Australië de lat gaat leggen. Legt hem waarschijnlijk nog wel iets hoger dan waar ze nu zitten. Want zij hebben ook nog zeven maanden tijd om nog beter te worden. Maar uh, ja, ik denk met de potentie die we in ons team hebben, dat, we, dat wij gewoon nog echt een heel stuk beter kunnen. En, uh, en ook beter zullen moeten. En misschien zie je ze nog wel een keer, hè? deze Australiërs op zondag in de finale. Ja, met de, als de resultaten een beetje, een beetje normaal verlopen. En uh, wij winnen zaterdag van Spanje, is gewoon een goede kans dat wij op zondag nog een keer tegen Australië staan. Dan kan je het laten zien. Ja, dan kunnen we weer, kijken, we weer of la, bewijzen dat we weer dichterbij gekomen zijn. Dat Verdachte foto's op internet. Een stiekeme knipoog van een speler van Dynamo Zagreb. En voetballers met een vermeend gokverleden. En nog meer complottheorieën. Het ging bij Ajax de hele dag nauwelijks over iets anders... dan over het Champions League-duel Dynamo Zagreb tegen Olympique Lyon. De wedstrijd die door een bizarre 7-1-overwinning... van de Franse uitschakeling voor Ajax betekende. Verslaggever Ragnar Niemeyer was voor ons bij Ajax. En dit is zijn verslag. Dit is wat je noemt zo'n... Morning after the night before en het hek bij Ajax blijft gesloten vanochtend. Vooralsnog, op een ochtend dat de speculaties over de wedstrijd naar buiten komen... is er gesjoemeld bij Dynamo Zagreb tegen Lyon. En iemand die er wel iets over wil zeggen is Sjaak Zwart... die zich meldt op de toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Wat hem betreft is het duidelijk, er is gerotzooid daar in Kroatië. Eerste klas pickpartij, je kan niet in 7 minuten vier goals maken. Dat bestaat niet op Europees niveau. Dus dat moeten ze echt gaan onderzoeken. Tot op de bodem. Want dit moet dus echt uh, uitgebannen worden. Dit soort zaken. Dus maar dit is echt uh, gespeeld. Als hij nog twee doelpunten had gemaakt, hadden ze er ook nog twee in de laatste 20 minuten gemaakt. Even later komt Brian Roy aangelopen. Hij zat gisteren in de skybox bij Sjaak Zwart. En ook daar ging het al over die wedstrijd van Zagreb Lyon. Het kan niet, zegt Roy, wat daar gebeurde. Ik weet net trouwens door mijn dochter. Uh... Door mijn dochter gepinkt en uh, op de hoogte gesteld wat er allemaal op internet staat. Dus ja, ik geloof er helemaal niks van. Maar dan is de vraag altijd, wat, wat, wat moet je daar dan nu mee? Nou ja, goed, dat, uh, dat, dat, dat weet ik ook niet helemaal. Maar uh, uh, laat de tijd maar zijn werk doen even. Dit ja, is echt typisch zo, dit is ongelooflijk. Kijk natuurlijk, het, uh, we zijn gisteren ook nog benadeeld met die twee goals. He, dat, dat scheelt ook. Maar je hebt een moeten halen, dan had het allemaal niet gehoeven. Het mogen duidelijk zijn dat de dag in Amsterdam in het teken staat van Dynamo Zagreb Olympique Lyon. Of om precies te zijn, de doelpunten in die wedstrijd. Terug in Amsterdam op de toekomst waar de meeste spelers van Ajax een korte indoor training afwerken met nog altijd bedrukte gezichten komen de spelers weer naar buiten. En Servius Suleimani rijdt langs de poort van de toekomst en draait zijn raampje even open. No, I didn't saw really how the 7-1 is maybe too high result. Suleimani heeft de wedstrijd van Lyon niet gezien, maar verbaast zich wel over de hoge 7-1 uitslag. Of er sprake kan zijn van bedrog, durft hij niet te zeggen. It's not on me to decide. No. We have the people in the club who will watch, I think, one more time game and they will look. Shulimani baalt ook nog altijd van de twee onterecht afgekeurde doelpunten van Ajax in de eigen wedstrijd tegen Real Madrid. En uh, of course we get three goals almost the same, but we have to be also unhappy about the two goals what we score. Uh. But uh, in other way everybody make mistake. Have you ever had a bad feeling about Dinamo Zagreb as a club, as a strange club maybe? Hey, is the is the club from uh, from the uh, yeah? I think they are a great club, but uh, what happened yesterday I really don't know. I didn't saw the goals. I think I have to check, but uh, I don't know. I think it's gonna be also next days. Na de Mercedes van Sulemani stop de Porsche van Gregory van de Wielen. Hij had zijn bedenkingen toen hij hoorde van de 7-1 bij Zagreb-Lyon. Ja, als je kijkt op uh, welke manier de goals zijn gevallen ook uh, achteraf, is het wel een beetje, uh, beetje apart. Maar... Ja, een beetje dubieus. Ja, precies. Hebben jullie het daar dan vandaag over met de spelers? Nee, ja, mijn jongens hebben het er wel over natuurlijk, maar ja, wat kan je daaraan doen? Ja. Heb je het gevoel dat het dan over is of dat er nog uh, een staartje aan die zaak komt? Nee, ja, ik lees net dat er geen onderzoek wordt gedaan, dus uh, ja, dan houdt het op. En Van de Wiel blijkt gelijk te hebben. De Europese Voetbalbond ziet voorlopig geen aanleiding om extra onderzoek te doen naar de wedstrijd Zagreb Lyon. Wel wachten we even nog op het rapport van de scheidsrechter om te horen of daar nog gekke dingen in staan. Wachten dan op Ajax, want de club uit Amsterdam heeft officieel nog niet gereageerd. Maar komt in de loop van de dag met een statement over de zaak Lyon, zoals het inmiddels heet. We zullen een brief sturen naar de UEFA en om opheldering vragen. Door middel van het stellen van enkele open vragen... verwachten we in elk geval een duidelijke reactie van hun kant. We hebben niet de verwachting dat het wel oplevert... maar helemaal niets doen vinden we geen optie. Vooralsnog weinig ruimte om aan te nemen dat er iets verandert... in de uitschakeling in de Champions League van Ajax. De goals van de Fransen echoen nog wel even na. Zoveel lijkt duidelijk de komende periode. Lissandro, servien sur Jimmy Voyant La France de Jimmy Voyant Voilà Et voilà le but Le 7e but Lyonnais avec ce super service de Lissandro Lopez Coldplay was dat met Paradise. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst tussen het voetbaljournaalje en de bondscoach en zijn staf... maakte de KNVB bekend dat Bert van Marwijk bijgetekend heeft tot en met het EK van 2016. Bas Tichler, ook in Zijst, sprak met assistent Filip Koku en Bert van Marwijk. We kunnen met de deur in huis vallen, eh, zoals dat heet. Bert van Marwijk, gefeliciteerd. Dank je wel. Vier jaar bijgetekend en tot en met het Europese kampioenschap van uh, 2016 in Frankrijk. Bondscoach. Um, heb je er lang over moeten denken? Um, nou, om een contract te verlengen, daar heb ik niet zo lang over na te denken. En kijk, als clubcoach kan je een contract verlengen met, uh, met een jaar, en met twee of drie jaar. Maar als bondscoach is het meestal voor een periode sowieso van twee jaar, van het een naar het andere toernooi. Dus dit zijn gewoon in principe twee periodes. Je had ook voor één periode kunnen kiezen? Ik had ook voor één periode, maar de KNVB wilde graag uh, continuïteit. Er is uh, rust onder het Nels al. Dat snap ik heel goed en, uh, en ik voel me op mijn gemak. Dus ik zou niet weten waarom niet. Trouwens, uh, uh, na elk uh, toernooi is er een evaluatie. Dat is, dat is normaal, dat, ook, dat moet ook trouwens. En uh, ik, ben, uh, ik ben tevreden, de KNVB is tevreden. En uh, iedereen weet dat... Uh, dat ik in ieder geval voor mezelf de ruimte wil hebben... Uh, om uh, als het er een keer uh, zich iets voordoet... waarvan ik vind dat ik daar geen nee tegen kan zeggen... dat ik die ruimte krijg. Ja, dus als er een hele mooie club komt... ik zeg Real Madrid of AC Milan of Manchester United... dan mag je weg? Ja, maar het wil niet zeggen dat ik dat dan ook doe. Wil, uh, je dat... mag erover nadenken en als het concreet zou worden... Ja, dan is, de, is die ruimte daar. Maar ja. staat dat vast? Ja. In je vorige contract stonden, geloof ik, ook nog clubs hè, met naam genoemd. Weet ik niet eens van die klas. Eigenlijk, ja. Maar. Nou, dat was zo. Is in ieder geval een, een, een duidelijke afspraak. Ja, en nu weer? En nu weer? En nu weer. Ja. ja, maar staan daar dus clubs met naam genoemd? Volgens mij niet nu, nee. Nee. nee. Um, ik begrijp dat je dat doet. Um, is het omgekeerd, zeg je ook zo? Want je evalueert na een EK of na een toernooi. Dus als je nou drie keer verliest straks in Oekraïne, dan kan ook de KNVB zeggen: van... Uh, laat maar verder. Ja, nou volgens mij zijn de afspraken dusdanig dat het niet uh, uh, afhangt van het uiteindelijke resultaat. Het is gewoon bij elkaar zitten en als een van beide partijen uh, uh, zich zeer ongemakkelijk voelt, dan zou dat kunnen betekenen dat we op dat moment ermee stoppen. Ja, en als je drie keer verliest voel je je meestal wel vrij ongemakkelijk. Ja, nou ja goed, dat, dat kan ook van mijn kant komen. En, uh, dat, maar Nogmaals, uh, Rob Jans heeft dat uitstekend gedaan, dat staat allemaal... Prima omschrijving in het contract. Hoe lang kan je eigenlijk bondscoach blijven... totdat het vervelend wordt van een van beide partijen? Ik heb geen flauw idee. Ik doe het nou 3,5 jaar. Ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Anders teken ik ook niet bij. En um, bij het NL zelf al... als je kijkt naar de afgelopen 3,5 jaar... daar is, is op een hele geruisloze manier... een behoorlijke doorstroming al geweest. Dus je hebt ook voortdurend te maken... met nieuwe gezichten. En um, je werkt met de beste spelers... Uh, uit, uh, van, uit Nederland... En, ja, goed, dat, is, uh, dat vind ik wel een hele uitdaging nog steeds. Blijf jij ook, Filip? Nou, <coughs> ik denk dat het voor de KVB natuurlijk eerst zaak is om uh, de Bondscoach uh, om de tafel te gaan zitten. Om de continuïteit te waarborgen. Is dat een manier om nee te <coughs> zeggen? Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Maar het is nog <coughs> niet aan de orde geweest. Uh, uh, net wat ik zeg, ik denk dat het KVB eerst met uh, de Bondscoach eruit wilde komen voor een bepaalde termijn. En, ja. ik maar ik, zie je het wel zitten? Dat, of zeg je, ik heb nu gezien aan Frank de Boer... die zeg maar met jou begon uh, onder de vleugels van Bert... <coughs> die dan nu bij Ajax de baas is. Ik kan me voorstellen dat je daarom denkt, nou, dat lijkt me ook wel wat. Nou ja, ik, ik heb ook wel uh, de ambitie om uh, uiteindelijk hoofdtrainer te worden. Je moet voor jezelf afwegen wanneer dat moment daar komt. Maar ik denk dat ook het werken eh, bij het Nederlandse al uh, uh, zeker uh, de periode die ik nu heb meegemaakt... De, daar heb ik heel veel van geleerd, daar kan ik me in ontwikkelen... Het is absoluut het topniveau. Dus om daar zomaar mee te stoppen, dat zal ik niet zo snel doen, nee. nee, zolang het nog leuk is en goed voelt, het is eigenlijk wat, wat, wat Bert zegt... dat geldt voor jou ook, dan blijf je dat met plezier doen? Ja, ja ik denk dat plezier sowieso de basis is. Uh, dat straal je ook uit, denk ik, naar de groep. Wij als hele technische staf. En, uh, misschien is de periode voor, uh, voor een assistent tot 2016 nog, uh, nog wat lang... Maar... Dat soort dingen zullen in de toekomst wel uh, uh, besproken worden... als de KVB de behoefte aan hebben. Dan zal ik uh, zelf uh, kijken wat het beste bij mij past. Ik, ik mag daar zonder dat ik in de reden wil vallen wel iets op, iets op zeggen. Um, ik vond het heel belangrijk dat iedereen van de staf blijft... omdat we gewoon prima met elkaar samenwerken. Maar je moet natuurlijk wel alles uh, in het juiste perspectief zien... Want als je kijkt naar de hele staf en met name de mensen die heel dicht bij me staan, ik praat jou over Philip en Ernest Faber, dat zijn jonge, talentvolle coaches die elk moment geconfronteerd kunnen worden met een nieuwe situatie. Ja, Faber werkt al als coach bij Eindhoven. En, natuurlijk. en kijk maar naar Frank. Wat er met Frank gebeurt, dus dat kan met Philip ook gebeuren. Dus uh, dat gun ik ze van harte. En uh, ik hoop dat ze nog lang blijven, maar. Ik hou daar wel rekening mee, dat, dat er toch iets gebeurt... Eh, onderweg in de carrière van Anderson en Philip, waarvan zij zeggen, nou ja, dit, dit is nu even wat belangrijker. Nou, wordt je staf ook nog wat groter, heb ik begrepen. Want uh, je hebt er een spitsentrainer bij, René Eikelkamp. Uh, is dat ook wel een beetje om die reden? Nee, ik wil gewoon zo professioneel mogelijk werken. En ik heb dat in een, volgens mij een jaar geleden eens een keer ergens laten vallen... dat ik daarover nadenk. Toen is dat gelijk groot gebracht in de pers met allerlei namen. Ik had nog nooit met iemand gesproken. Maar ik heb het wel uh, intern besproken daarna. Van, uh, kijk, je werkt met een keeperstrainer. En uh, een, alle, elke positie is belangrijk. Maar een spitspositie is een hele bijzondere positie. En uh, ik heb gedacht: als ik iemand kan vinden die uh, in detail iets kan toevoegen. En dat hoeft helemaal niet te zijn elke dag trainen met een spits. Gewoon iemand die ook psychologisch uh, sterk is... en die ook vanuit zijn eigen ervaring kan inschatten hoe een spits zich voelt. En met, ook precies kan inschatten wanneer hij behoefte heeft aan, aan informatie... of een praatje of een schouderklop of een, uh, een, een training. En uh, dat heb ik uitgebreid besproken met, uh, met de staf. Maar ik heb het ook uh, al een tijdje geleden intern besproken met... De spelers waar het om gaat. En uh, toen dat voor mij duidelijk was, nou, ben ik op zoek gegaan naar iemand waarvan ik vond dat hij geschikt was. Maar wat bedoel je met er met de spelers over gepraat? Dat ze met de, de, gevraagd met, vinden jullie dat leuk? Met vinden de, jullie dat zeg een goed? Maar de, idee. Zeg maar de jongens die op dit moment uh, deel uitmaken van de selectie. Je gevraagd willen jullie dat? En hoe zij daarin stonden. Ja, ja. En dat vonden ze een goed, ja. goed idee. Het heeft geen zin om nee. iemand erbij te halen. als de mensen waar het om gaat er niet echt staan. Gaan we in het voetballen steeds meer toe naar specifieke trainers? Want vroeger had je één veldtrainer en dat was het. En tegenwoordig heb je steeds meer voor gro dit groepje en voor dat groepje. Ja, nou voor mij is het eigenlijk alleen maar voor het EK. Omdat ik uh, gemerkt heb op een WK. en vergelijkbaar. Je bent zo lang bij elkaar. En uh, iedereen beleeft uh, een toernooi op zijn eigen manier. En uh, de een heeft behoefte aan, uh, aan, aan, aan een schouderkloppen en een gesprek. De ander wil met rust gelaten worden. En vanuit dat perspectief moet je dat zien. En ja, misschien heb je ook wel gelijk dat, dat we toch steeds meer toegaan naar, naar individuele trainers en trainingen. Maar je moet dat ook niet overdrijven, want je moet het uiteindelijk met z'n allen doen. Hè? Dus het echte team is altijd nog het belangrijkste. Ik vraag dat ook, omdat jij wel iemand bent die nog steeds in zijn trainingsbroek met zijn voetbalschoenen aan op dat veld wil staan... Um, als je steeds meer specialisten inhuurt... komt er ook op het moment dat je een soort manager wordt... een zeg maar Ferguson-achtige manager... dat je naast ons op de tribune gaat zitten ja. en het bekijkt. Ja, dat vind ik niet mee. bij jou passen. Voorlopig zal ik nog dat trainingspak ja, aanhouden. Dan. En op het veld blijven. Maak je daar nog geen zorgen over. Uh, maar wat ik zeg over, die, over René... René Eikelkamp. Het kan best zijn dat als wij een week uh, trainen... dat hij niet één keer een training geeft aan een spits. Het is gewoon een kwestie van... Ja, is wat ik al zei... Uh, in detail uh, um, belangrijk kunnen zijn. En daar wordt topvoetbal beslist. En daar wordt topvoetbal beslist. Heb je het gevoel dat je vanaf het moment dat je begonnen bent... tot nu, dat er in de sfeer in die groep iets veranderd is? Een aantal spelers, laat ik het proberen iets duidelijker te maken. Een aantal spelers is natuurlijk grote manieren geworden. Hè? Toen jij begon had je talentvolle spelers. Nu zijn dat grote spelers die prijzen gewonnen hebben... en wk finales hebben gespeeld. Verandert dat dingen... Nou, ik vind van niet. Tenminste, ik merk dat niet in de groep. De groep is wel wat volwassener geworden in zijn totaliteit. En uh, we hebben de afgelopen drieënhalf jaar over zoveel dingen gesproken... ook in mentaal opzicht. En ik denk dat, dat ze daar wel in gegroeid zijn. Maar je ziet aan de afgelopen twee wedstrijden... dat het geen enkele garantie geeft voor uh, uh, uh, succes. Maar ik, ik denk wel dat het een, een, een belangrijk proces is geweest... in de, in de totale ontwikkeling. Maar de spelers zijn nog dezelfde liefhebbers als toen ik ze de eerste dag tegenkwam. En ook in de onderlinge verhouding, want daar vraag ik het eigenlijk meer om. Is, is dat nog dezelfde, de, dezelfde laten we zeggen gezelligheid? Ik, ik dat denk dat, doet, maar... dat, dat dat eerder uh, verbeterd is als verslechterd. Omdat uh, ik vanaf de eerste dag tegen hun gezegd heb... dat ze geen vrienden van elkaar hoeven te zijn. Het is veel belangrijker dat je leert elkaars kwaliteiten te accepteren, te respecteren. En dat hoorde ik ze later zelf terugzeggen. En zo gaan ze eigenlijk ook met elkaar om. En de praktijk is dan... Ik wil niet zeggen dat het dan ook in een eentje vrienden worden... maar dan gaan wel als zodanig met elkaar om. Ja. Dus dat is, dat is niet verslechterd, een tegendeel. Maar daar kan Filip misschien ook wel wat over zeggen. Ja, Filip knikt al ja. ja. <coughs> nou ja, ik, ik, vind, ik vind tenminste, zoals ik het er aan kijk... dat het misschien wel verbeterd is dat ze naar elkaar toe zijn gegroeid. Omdat het feit ook dat, ze, dat je als groep zijnde ja, een bepaald doel voor ogen hebt, uh, nu weer met het EK, dat hadden we op het WK. Uh, en ze realiseren dat ze elkaar nodig hebben om tot het ultieme doel te komen. En dan hoef je niet de beste vrienden van elkaar te zijn, maar je weet wel dat je elkaar nodig hebt om tot die prestatie uh, te komen, om, het, om die prijs te winnen. En ik denk dat dat besef uh, binnen de groep wel uh, groot is. Ja, en dan zijn ze uh, ook dus nog wel tevreden met jullie? Of is het nou zo dat... Straks uh, ineens allemaal spelers denken, oh, joh, die van mij bijgetekend tot 2016. Wat een ellende. Ja, dat zou je de spelers moeten vragen. <laughs> maar volgens mij hebben ze zich <hums> afgelopen maand daar al over uitgelaten. Ja. Maar maak je geen zorgen, als ik het echt het gevoel heb dat het niet meer werkt... dan uh, hoeft niemand mij dat te zeggen. Nee? Nee, dat zie ik zelf en dat merk ik heel snel. En dan zet ik er een gewoon, dikke streep uh, onder. De loting van het Europees Kampioenschap. We weten tegen wie we moeten spelen. Stof is weer neergedaald. En uit de koker, dankzij Marco van Basten... zijn een paar pittige tegenstanders gekomen. Denemarken, Duitsland en Portugal. Een beetje bijgekomen van de loting? Ja, we wisten van tevoren dat het een mogelijkheid was... dat je toch wel een behoorlijke zware groep zou krijgen... Nou, dat is eruit gerold. Ja, aan de andere kant uh, heeft het Nel zelf in het verleden ook laten zien. dat, uh, dat je zo'n pool goed door kan komen. Het, het tweede is om daarna weer een goed vervolg uh, te gaan krijgen. Ik, uh, ik denk als wij uh, op ons uh, normale niveau spelen. dan hoeven we voor niemand bang te zijn. Is maar, dat. De topwedstrijden, zoals tegen Duitsland. die worden op details beslist. Dus iedereen zou optimaal moeten zijn tegen, tegen die tegenstanders. Is dat de uitdaging in deze pool de grootste uitdaging, Bert? Dat je, eh, wat Filip zegt, we hebben bewezen dat we die wedstrijden in de pool goed kunnen spelen. 2006 poel des doods, 2008 pool des doods, wat dat woord dan ook maar mogen zijn. Um, maar dat je daarna, in 2006 en 2008, uh, eruit vliegt. Is dat de grootste uitdaging om zeg maar, ja, verder te kijken ik, dan ik dat? Kijk helemaal, uh, ik kijk helemaal ik kijk niet zo naar. Nou, ik kijk ook niet om... Uh, het gaat mij om, kijk de eerste plaats, een loting is een loting... en dan kan je toch niet veranderen. Dus je, je moet toch tegen die landen spelen. En wil je echt wat bereiken, moet je ook iedereen kunnen verslaan. Maar ik heb daar een niet eens zo'n slecht gevoel uh, bij. Want wat ik al direct na die loting zei, iedereen staat nu al op scherp. Je wilt ook graag beginnen al. Uh, terwijl als het andere landen zijn, en met alle respect... dan had jij de vraag ook heel anders gesteld. En dan krijg je ook al een hele andere houding, een hele andere sfeer... Ja, je bedoelt, iedereen staat nu wel op scherp vanaf de eerste seconde. Ja, zeker. Nu al. En uh, dat, heb, dat heb ik zelf ook. Uh, We hebben inderdaad al bewezen, dat, dat heb ik voordat ik aangesteld werd, gezegd, ook al gezegd dat Nederland in, in de hele geschiedenis van het voetbal bewezen heeft van alle toplanden te kunnen winnen. En ook Poel des Doods te kunnen overleven. Uh, het gaat erom dat wij top zijn tegen die tijd. Maar, maar ik dat denk dat, dat onze ook tegenstanders ook blijven na ik, die drie wedstrijden. Ik denk dat. Ja, nou ja, ik denk dat we dat wel geleerd hebben na de, na de, in, de, in de aanloop naar het WK en tijdens het WK zelf. Daar hebben we ook wel wezen, denk ik, dat we na de poolwedstrijden... Maar ik wil helemaal niet zo ver gaan, want we moeten eerst zorgen dat we dat, die pool uh, overleven. En nog belangrijker, de allereerste wedstrijd winnen. Dat klopt wel, maar je hoort heel veel over, we willen graag in een toernooi groeien... Nou ja, als je wil groeien, dan heb je daar tijd voor nodig. En die nou, tijd krijg je nu eigenlijk niet. Ja, dat zeg jij. Ik heb dat nog niet gehoord. Dus dat, maar dat maakt me ook niet zoveel uit. Kijk, de ervaring van het WK is onze motivatie voor het. Het WK is de motivatie voor het EK. Alles wat we daar geleerd hebben. En daar horen dat soort dingen ook bij. Maar dat is... Maar laten we eerst dat het nooit ophoudt. Je kan ook nooit tevreden zijn. Er komt altijd weer een volgende wedstrijd. Dus na een poolfase houdt het niet op. Maar dat je ook en dus een ploeg een wedstrijd per wedstrijd moet zien. Dat is eigenlijk wat je altijd ziet. Ja, maar als je het in zijn geheel ziet... dan Je wordt natuurlijk nooit slechter als je wedstrijden achter elkaar speelt. Zeker als de ploeg fit blijft. Dan word je eigenlijk alleen maar beter. Zeker als je wint. Dus dat groeien in een toernooi Het gaat er veel meer om... Uh, je, je kan wel groeien in een toernooi, maar je moet wel weten waar het om gaat. Je kan nooit verslappen. En uh, ik, dat hebben we denk ik op het WK ook wel bewezen. Dat, dat is ons ook niet overkomen. Uh, maar we hadden het over de, de loting. Uh, en uh, als ik naar, mijn, naar de collega-coaches keek, na de loting, dan zag ik ook het respect wat, wat, wat, wat zij ook voor ons hebben. Dus ze zijn allemaal niet blij met deze loting. En, uh, en dat vind ik juist wel het spannende ervan. Dus ik denk, ik denk dat het niet zo slecht voor ons is. Ervaringsdeskundige ben je eigenlijk, uh, Filip uh, u? Want in 2006, toen je nog speelde op het WK in Duitsland... en we geweldig speelden in de eerste ronde... vlogen we er dus de ronde daarna uit in die wedstrijd tegen de Portugezen. Uh, met al die kaarten. Uh, is dat iets wat je dan tegen de heren van nu kan vertellen? Nou, dat soort voorbeelden kun je wel gebruiken uh, als, als, uh, als er om gevraagd zou worden. Maar ik denk wat, uh, wat Bert net zegt ook, dat, dat de ervaring die we tijdens het WK hebben opgedaan... Uh, ik denk dat dat voor deze groep het belangrijkste om die ervaring te gebruiken uh, op het EK. En, uh, niet te ver terug te gaan kijken, maar meer vooruit gaan kijken. En de ervaring die we hebben opgedaan in Zuid-Afrika met ook dat soort wedstrijden... Uh, na een poelfase moeten spelen. Hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we met de spanning om? Uh, we blijven op onze eigen manier voetballen. Om dat mee te nemen naar het EK. Ja, en mochten er voorbeelden of, of, of, of soms individu individuen nodig hebben... om, om even te, te praten of, of wat voorbeelden aan te halen... Ja, dan kun je dat altijd doen uh, met degene wat je zelf hebt meegemaakt. Ja, dan kan er zoals in Zuid-Afrika nog een persconferentietje komen... van Toen Cocu en de Boer. Bijvoorbeeld, ja. Maar dat is juist ook de kracht van deze staf. En dat is ook een van de redenen waarom ik dat toen gedaan heb. Want de vraag die jij net stelde aan Philip... dat hebben we eigenlijk al gehad in de aanloop naar het WK. En ben ik zelf opgestaan en zeg, vraag het ze nou en kom zelf met voorbeelden. En dat is ontzettend belangrijk. En nu hebben ze zelf al die ervaring van een WK, maar dan nog kunnen dat soort voorbeelden straks heel goed van pas komen. Voor de altijd een van de dingen die Frank de Boer toen zei... in 1998 hadden we bij wijze van spreken wereldkampioen kunnen worden... maar we waren er helemaal niet mee bezig dat het kon. Bijvoorbeeld, maar zo zijn er nog zoveel dingen die ook Filip heeft meegemaakt... op het allerhoogste niveau, waar de spelers wat aan hebben. En het dat, dat mooie is, dat moet ook spontaan gebeuren. Maar het feit dat wij die bagage in onze staf hebben... ja dat is wel heel duidelijk en dat is ook heel belangrijk. Ja. Na de loting, en dan houden we erover op hoor, over die loting, eh, vonden de boekmakers toch in ieder geval dat wij minder favoriet waren dan voor de loting? Ja, maar ik denk dat dat al, al, al het geval was na de twee wedstrijden tegen Zwitserland en Spanje. Toen heeft ook iedereen Duitsland. kunnen zien, of Duitsland, heeft iedereen kunnen zien dat wij ook heel kwetsbaar kunnen zijn. En dat we niet zoveel potentieel hebben als concurrerende landen. En, uh, en dat, is gewoon, uh, dat is gewoon duidelijk, maar dat wisten we al heel lang. Had je niet liever in um, Oekraïne gaan wonen eigenlijk? Want uh, het Nederlandse elftal heeft straks een basiskamp in Krakau, maar zal de drie poolwedstrijden spelen in Oekraïne, in Kharkov. Uh, dat betekent toch wel wat reizen. En omdat de wedstrijden wat dichter op elkaar zetten, zitten dan tijdens een WK, um, ja hoe vaak? Hoe vaak ben je eigenlijk in Krakau straks? Ja, nou, maar goed, het, het, het, je moet het in zijn totaliteit zien. En, um, we hebben een, een, een prachtige accommodatie waar we wonen. Uh, in Krakau. En we hebben een geweldige trainingsaccommodatie Veld van Wiesla. Ja. En, uh, en wij, wij vliegen een uur en een kwartier naar uh, uh, Garkov. naar Garkov. Dus ik zie het probleem niet zo. Dus wij, hebben, wij, wij zitten op tien minuten van het vliegveld. Dus we hebben, denk ik... En uh, dat kan je gerust aan Hans, uh, Joas maar overlaten... Uh, ik denk dat wij op het WK ook een van de landen zijn geweest die, die zich het best hebben voorbereid. En als je nu weer kijkt naar uh, Engeland en Italië zijn ons achterna gegaan. Die komen ook in uh, Krakau, maar hebben hele andere accommodaties. Ik dacht zelfs dat uh, Engelsen uh, een uitzending hebben gehad over waar Engeland vertoeft in welk hotel en welke trainingsaccommodatie, en hebben daarna dat vergeleken met onze accommodatie en zeggen: zo moet het. Dus wij hebben dat niet zo slecht gedaan. Als je terugkijkt op 2011 en de wedstrijden die je hebt gespeeld, ben je dan tevreden? Nou, je moet nooit tevreden zijn. Ik bedoel, we hebben natuurlijk, uh, ik ben niet zo van de statistieken, maar ik, ik weet niet hoeveel records verbroken. Als ik dat uh, de kranten mag geloven. Dus uh, dan hebben we het niet slecht gedaan. En uh, misschien hebben die laatste twee wedstrijden ook wel bewezen dat wij de afgelopen 3,5 jaar het eigenlijk geweldig gedaan hebben, uh, met, uh, met onze mogelijkheden. Um, maar de laatste twee wedstrijden kan ik natuurlijk niet tevreden zijn. En, en daar zie je ook onze kwetsbaarheid, wat ik net al zei. Het, het team is gegroeid, vind ik. Uh, zowel in, in mentaal opzicht en ook technisch-tactisch. Alleen, er zijn altijd momenten dat al die dingen in één keer weer wegvallen. Maar het is wel, we zijn wel degelijk vooruit gegaan. Maar maak je daar toch zorgen over? Of zeg je, ik wist het eigenlijk allemaal al? Nou, ik wist het al, maar ik maak me er wel zorgen over. Het is wel belangrijk dat de, dat de spelers van ons straks fit zijn. Kijk, uitzonderingen zijn er altijd. Dat zeg ik altijd. Maar wij moeten wel fit zijn en, en, en in vorm zijn. En het is ook belangrijk dat, dat het, het liefst iedereen... het grootste deel van onze spelers ook wekelijks spelen bij hun club. En uh, wij moeten met z'n allen fit blijven. Zeker als je kijkt naar het creatieve gedeelte van ons team. Irriteert het dan dat euh, zeg maar voor het gemak voor die wedstrijden tegen... Zwitserland en Duitsland, het hele land, ervan overtuigd was dat we Europees kampioen zouden worden. En dat er eigenlijk in de publieke opinie, ik overdrijf nu wel een beetje, maar niks meer van deugd na die twee wedstrijden. Het schiet heel dat erg. Ja, het, het irriteert misschien altijd wel een beetje, maar eigenlijk ook niet. Want ik weet precies hoe het gaat. En ik heb vaker gezegd, ik ben ook een Nederlander. En uh, wij reageren nou eenmaal zo. Maar we hebben zelf natuurlijk aan dat uh, verwachtingspatroon, dat daar hebben we zelf voor gezorgd. Dat dat torenhoog is. En... Um, en we gaan nog steeds voor de Europese titel. Alleen, bij ons moet wel alles kloppen. En dat het daarna twee wedstrijden in één keer niks meer van klopt... ja, goed, dat is typisch Nederlands, maar ik vond het nog wel meevallen. En dat, is, aan, en dat heeft ook wel weer zijn voordelen. Hoe kijk jij daar tegenaan, Philip? Ja, het verbaast me ook niets dat dat gebeurt. Uh, de manier waarop de reageer, gereageerd wordt in Nederland. Uh, de kans is ook groot als we weer twee of... Die goede resultaten halen straks in, in een aantal wedstrijden. Dan is het weer omgedraaid. Dus daar, ik denk dat we daar ons daar niet gek door moeten laten maken. Want ik vind zelf ook eigenlijk dat het team wel gegroeid is. Uh, dat het niet uitmaakt tegen wat voor tegenstander of welk land we spelen. Ja, dat ze altijd op onze eigen manier willen voetballen. Uh, en, en, en een soort intrinsieke motivatie hebben elke wedstrijd. Ook als een aantal vaste waarden misschien niet zijn... Dat de, de manier van voetballen eigenlijk wel hetzelfde blijft. En kijk, dat de, de uitvoering de ene keer misschien wat beter is als de andere. Uh, zeker de laatste twee wedstrijden. Ja, daar krijg ik, krijg ik een keer mee te maken. Maar ik denk in de grote lijn dat het team zich nog steeds volop in de ontwikkeling is. En ik heb er wel volste vertrouwen in. Uh, naar de komende zomer toe. Ja. Jullie hebben nu een paar keer gezegd. En eh, ik denk dat dat ook zo is. Dat het team als team beter is geworden en meer ervaring heeft en slimmer is... en verstandiger is dan pak een beetje een paar jaar geleden. Geldt dat ook voor alle spelers individueel, als je dat er neerzet? Of kom je nu op het punt dat je misschien van een aantal spelers moet gaan zeggen... misschien zijn die wel niet meer zo goed als twee jaar geleden? Nou goed, als je boven een bepaalde leeftijd komt... dan weet je dat spelers niet meer echt beter worden. Maar voor sommigen is het een kwestie van echt fit moeten blijven. En, en, en jongere spelers die kunnen nog groeien, zeker dat laatste half jaar nog. Maar kan het een issue worden straks in aanloop naar het EK... dat je met een aantal spelers die jaren in de basis hebben gestaan... misschien moet zeggen, nou, ik weet het niet meer? Ja, maar alles kan. Er kan nog zoveel gebeuren. Daar, daar maak ik me nu niet echt druk om. Kijk, het, het, bedoel, je moet ook een beetje geluk hebben. We volgen wekelijks alles. En we zijn nu heel intensief aan het kijken. Alles wat daar heel dicht tegenaan zit. He, want er kan natuurlijk van alles gebeuren. Dingen die jij zegt, kunnen gebeuren. En we kunnen weer te maken krijgen met blessures. En dan moeten we ervoor zorgen dat we in ieder geval goed voorbereid zijn. Dat daar andere mensen voor in de plaats komen. En wat je niet hebt, dat heb je niet. Maar je moet wel jezelf geen verwijt hoeven te maken dat je er niet alles aan gedaan hebt. En dat, dat doen we ook met z'n allen. We zijn heel intensief bezig om te kijken waar we dit elftal nog bij wijze van spreken kunnen versterken. Uh, maar je kunt daar nu nog weinig over zeggen over, die, over jouw vraag... want kan, in de laatste twee maanden kan er heel veel gebeuren. Maar je hebt niet, in ieder geval niet nu het gevoel met een aantal spelers... dat je denkt, nou ja, dat is niet meer zo goed als twee jaar terug... dan moet ik echt op termijn wat aan gaan veranderen in dat elftal. Nee, maar ook al zou ik dat hebben, dan zou ik dat hier niet zeggen. Nee, dat zou wel heel gek zijn, ja. ja dus het is wel een heel gekke vraag. Ja, eigenlijk. maar wel een goede vraag, toch? Wel een goede desondanks. Idee. Als je het nou hebt over het zeg maar doorselecteren en kijken wat zit erachter. Je kiest, vind ik vrij uh, bewust, neem ik aan... de laatste tijd voor heel veel jonge spelers in je selectie. Is dat ook een beetje om die reden? Nou, weet je, dat, ik denk niet dat dat zo bewust is, want... Uh, Mag ik al, even met je... een voorbeeld? Want daarvoor koos je nog wel eens voor Peter Wisskerhoff... of Theo Jansen, wat oudere spelers. En nu zie ik veel vaker Luc de Jong en Wijnaldum. Nou, Strootman is er nu bij, wel de categorie jonger. Ja, maar het ligt er ook aan het moment. En het ligt er ook aan wat er op dat moment uh, uh, zich aandient... Uh, en als je moet, als je kiest, moet kiezen tussen twee uh, gelijkwaardige spelers... dan kies je natuurlijk altijd voor de jong, jongste speler. Maar het zou, en, en het is ook logisch als je doorselecteert... dat je uiteindelijk te maken krijgt met jongere spelers. Zeker op een Nels Elfstal niveau. Want als je daaruit uh, verdwijnt... Ja, dan ben je eigenlijk op een bepaalde leeftijd... dat alleen maar minder kan worden en kies je voor jongere spelers. Maar daarbinnen heb je altijd te maken met uitzonderingen. En daar staat ook altijd wel een keer een speler op die net op dat moment topvorm heeft. En door zijn topvorm misschien in een bepaalde wedstrijd heel belangrijk kan zijn voor het NL Zalftal. Als je al die spelers die je ook in de toekomst vaker zal gaan selecteren... en misschien vaker zal gaan opstellen, op een hoop gooit met wat je nu hebt... je kijkt even naar de leeftijden, dan ben je er blijkbaar van overtuigd... dat je daar de komende vier jaar serieus mee kan doen om de prijzen. Want anders verleng je je contract niet. Nou, je kijkt, ik, ik moet zeggen, uh, uh, als je kijkt naar wat, wat voor potentieel wij hebben... wat hierachter zit, dan heb ik daar wel vertrouwen in. Alleen op dit moment, uh, we moeten nog even geduld hebben. Dus ik denk dat... Maar daarom kijken we ook zo intensief. Hè? Dus dat dient zich wel het een en ander aan. Maar het is heel moeilijk om dat, om dat, om dat neer te zetten op het allerhoogste niveau... En uh, daar moet je eigenlijk tijd voor hebben. Dat, dat, en dat, die krijg je niet. Het is heel moeilijk om een speler te beoordelen... die jong is, die talentvol is... Hè, om die uh, op, het, op het zelfstand niveau te beoordelen. Dat, dat zul je moeten ervaren. En, uh, bijvoorbeeld Kevin Strootman is een, is een voorbeeld van een jongen... waarin wij wel risico genomen hebben. Ik bedoel, die kwam van Sparta, amper bij Utrecht. En ik zeg altijd, er zijn altijd uitzonderingen. En uh, ik vond hem een uitzondering. Maar dan nog moet je afwachten... Hoe handhaaft hij zich als het niveau in een keer een stuk omhoog gaat? En er veel meer van hem gevraagd wordt, ook qua handeling, handelingssnelheid. Nou ja, hij heeft laten zien dat hij dat aan kan. Maar dat is het moeilijkste om dat te beoordelen. En wij hebben nu nog laat ik zeggen, één oefenwedstrijd in de aanloop naar onze voorbereiding. Dus dan moet je voorstellen dat je voorstellen dat je alleen daar nog iets kunt toetsen... En anders moet je het doen op je gevoel van wat je in die, in die aankomende maanden gaat zien. Ja, dat is de korte termijn. Inderdaad, de langere termijn is dus dat je dus ook kijkt naar veel spelers die er nog niet zijn. Uh, naar mijn smaak, meer dan andere bondscoaches zie ik jou ja ook bij relatief kleine wedstrijden op de tribune zitten. Laatst was je bij FC Groningen, meen ik. Ja. Um, is dat dus om bewust in, voor jezelf in beeld te kunnen brengen dat je zegt... ik wil Virgil van Dijk toch een keer gezien hebben? Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook zo. zo, zo dat klopt helemaal. Filip, is het geld dat voor jou als assistent ook? Wil je ook veel zien? En, en... Ja, het... het is zoals net eigenlijk geschetst wordt. Uh, we zijn met, een, uh, met de technische staf. En uh, van het spelbol is eigenlijk ja, elke week bezig... met het bekijken van, van diverse wedstrijden. Het in beeld brengen nu zeker van ja, een aantal spelers... Die, die we meer dan één wedstrijd gaan volgen. Ja, om een indicatie te krijgen van... Nou, hoe staan die ervoor? Ontwikkelen ze zich bij een club? Uh, misschien op een, zijn ze naar een hoger niveau gegaan. Uh, hoe gaan ze met die weerstanden om? Uh, zijn ze wellicht interessant om een keer te testen? En da daar zul je veel wedstrijden voor moeten bekijken. En het liefst uh, inderdaad live. Ja. Um, hoe is het met Douglas eigenlijk? Is daar al iets over te zeggen? Nee. We weten al dat nee, hij paspoort heeft. maar We zijn afhankelijk van... De... Van, uh, van de FIFA. Dus hij zal dispensatie moeten krijgen. Want volgens mij uh, is hij pas na het EK uh, definitief vijf jaar in Nederland. Dus, en daar zijn we mee bezig. En ik heb dacht ik uh, eerder in een persconferentie al eens gezegd... dat, uh, dat uh, niemand mij kan vertellen uh, hoe lang dat gaat duren... en of het überhaupt gaat lukken. Nee, maar ik begreep dat de kans wel groot was... dat het, als we het per se zouden willen, voor het EK zou kunnen... Nou ja, dus dat is wel wat jij zoals voordat. jij het nu zegt, zo heb ik de informatie ook steeds gekregen. Maar dat geeft totaal geen zekerheid. Dus op jouw vraag kan ik eigenlijk niet bevestigend antwoorden. Want ik weet het dan niet. Als het nou lukt, is dat iemand die je dan sowieso meeneemt... of is dat ook nog niet maar zo gezegd? Nee, voor, voor niemand is het, bijna niemand is het zeker dat ik hem sowieso meeneem. Maar het feit dat we, dat we ons uh, hebben ingezet om, om deze jongen uh, uh, erbij te krijgen... geeft ook aan dat hij interessant voor ons is. Je hebt straks een uh, Europese kampioenschap met een selectie van 23 man. Hoeveel staan er in je hoofd eigenlijk al vast? Geen idee. Nee, wij praten wekelijks over zoveel spelers. en, uh, en, en, en omdat, we, omdat we zo intensief kijken en, en daar heel goed over praten... Uh, is het eigenlijk makkelijk, zo hebben we het ook gedaan in de aanloop naar het, uh, naar het WK. Misschien ging het wel om 40 spelers die we heel intensief volgden... En wekelijks spraken we over hun vorderingen, hun ontwikkelingen en hun tekortkomingen. En uiteindelijk kom je dan tot een, een, een plaatje. Ja, bijna in elke selectie zit altijd wel een dark horse van spelen waar we eigenlijk van dachten, goh, hij ineens mee. Uh, dat heb jij eigenlijk niet gedaan, omdat het niet bij je past? Dat weet ik niet. Ik zou, dat voel ik helemaal niet zo. Want ik zou niet weten waarom ik niet iemand op het laatste moment erbij kan halen als ik vind dat die, dat die ons kan helpen. Nou, omdat ik zit naar de WK-selectie te denken... en de man in vorm was toen geloof ik Lens... waarvan dachten, misschien gaat die wel mee, dachten veel mensen. Maar misschien dat andere coaches zouden hebben gezegd... nou, die gok, die neem ik dan maar. Dat past blijkbaar niet bij jou. Nou, dat is helemaal niet waar. Want ik, ik zou best een gok durven nemen. Maar dan hebben we daar, hebben daar wel goed over nagedacht... wie we wel en niet selecteren. Ja. Mannetje of 40, dat is wat je dus... Ja, weet je je hoopte... precies veel nou, ja. om erbij nabij denk ik wel. Ja, ja. Dat ja, dat je wel zo... Dat, dat, de, de, de groep die we... Heel intensief in de gaten houden. Kijk, de, ge de, jongens, die, die, de gevestigde jongens, als ik het zo mag zeggen, Dan vind ik ook dat je die af en toe moet bezoeken. Dat, die horen er natuurlijk ook bij. Maar, maar het is wel belangrijk op dit moment uh, ja, wat erachter zit. Ja. Afvalaai, hoe is het daarmee? Het nieuws uit Barcelona was goed. Hij wil een uh, trainingsveld, geloof ik, in januari alweer? Ja, Volgens mij verliep het te herstel in ieder geval wel uh, volgens, uh, volgens schema. <coughs> zonder, zonder complicaties of uh, terugslagen tot dusver, maar het belangrijkste zou zijn als hij, als hij dadelijk op het veld gaat trainen. Hoe dat uh, verder gaat, maar ze verwachten voorlopig wel dat het uh, volgens Schema loopt. Wanneer is, dat is een de een hele belangrijke speler. Volgens... Ja, precies. En geworden ook. En zich ontwikkeld. Ja. Um, Bert, wanneer is de finale eigenlijk van het EK? Nou, dat soort dingen kan je mij beter niet vragen. Het zal ergens in juni zijn, hè? In juli? Eind juni? Eind juni? en juli? 1 juli. 1 juli. Goed. Nou, <laughs> zien we elkaar dan. <laughs> Een mooi gesprek Bas Ticheler met assistent Philip Cocu... en de bondscoach die heeft bijgetekend tot en met het EK van 2016, Bert van Marwijk. in 1978 was dat een hit Denis. Wat eerder al officieus bekend was, is nu officieel. De Nederlandse volleybalvrouwen mogen meedoen aan het OKT... het Olympisch kwalificatietoernooi in Istanbul in mei. Dat heeft de Europese volleybalbond bevestigd. Na de tweede plaats op het pre-OKT leek de rol van Oranje uitgespeeld. Maar er is dus nog echt één kans. Alleen de winnaar van het toernooi in Istanbul mag naar de Spelen in Londen. Tot zover langs de lijn voor vanavond. Het Oog op Morgen gaat straks verder met Lucella Carasso.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 Dit is Radio 1.